Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De gemeenteraad in Utrecht wil opheldering over de uitzetting van een Somalische man. De man is vanochtend door de vreemdelingenpolitie uit het asielzoekerscentrum in Utrecht gehaald. En de raad wil weten of het klopt dat burgemeester Van Zane hierover niet is ingelicht. De afspraak is dat de burgemeester altijd wordt geïnformeerd. Het Rijk krijgt dit jaar minimaal 150 miljoen euro extra binnen aan brandstofaccijnsen. Staatssecretaris Wiebes zei dat tijdens de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. De staatssecretaris verwacht wel dat er dit jaar minder brandstof wordt verkocht. Toch leidt de accijnsverhoging tot aanzienlijke inkomsten voor het Rijk. In de Tweede Kamer waren SP, CDA en PVV zeer kritisch over de accijnsverhoging op diesel en LPG. Die leidt ertoe dat automobilisten en transportbedrijven massaal de grens overgaan om te tanken, zeggen de partijen. In Londen zijn negen islamitische terreurverdachten opgepakt. Scotland Yard deed op 19 adressen invallen. De mannen zijn vanochtend vroeg van hun bed gelicht op verdenking van lidmaatschap van een verboden organisatie of het steunen daarvan. Onder hen is een radicale imam. Hij zat achter de organisatie European Islamic Front, die wil dat Europa wordt geïslamiseerd. Er is geen overtuigend bewijs dat Mohammed B. hulp kreeg bij de moord op Theo van Gogh. Dat schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer. Hij reageert op uitspraken van de officier van justitie die de zaak destijds behandelde. Die zei in het dossier in Vandaag dat Mohammed B. destijds niet alleen handelde. Dan nog het weer, vanavond vooral in het noorden en oosten wat regen. In de rest van het land blijft het vrijwel droog. Morgen eerst wat zon, daarna gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt morgen 17 tot 19 graden. In het weekend nog wat warmer. Dit was het NOS. CFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat in totaal 70 kilometer fieden. Het lost nu wel vrij snel op. Ik noem de fiedes vanaf 4 kilometer lengte. A2 Utrecht richting Den Bosch bij Nieuwegein Zuid 4 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstrook dicht. Verderop tussen Culemborg en knalpunt Deil 9. A12 Utrecht richting Den Haag bij De Meren 4. A12 verderop richting Den Haag tussen Bodegraven en knalpunt Gouwe 8. A16 Rotterdam richting Breda bij de Moerdijkbrug 4. A27 Utrecht richting Breda bij Lexmond 4. Verderop voor de brug bij Gorkem 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 voor dan 106.9 FM. De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht.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 Word aangesproken Waar de ketting is gebroken En alle schepen zijn verbrand Maar er is niets aan de hand Vlissingen ademt zwaar En moedeloos vannacht De haven is verlaat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 Maybe the whiskey's got me weeping in my wine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 Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb fini le jour de chance. Hier op viertal, op chacun, chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook opnieuw. Een mooi moment, een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog opnieuw in de straat. Du roman, aujourd'hui le temps c'est du